In de Amerikaanse staat Alabama zijn bij een schietpartij in een woonwijk een dode en vijf gewonden gevallen. Het gebeurde in de stad Birmingham. Onbekenden openden het vuur vlak na een protest tegen straatgeweld. Volgens de politie zijn alle slachtoffers onschuldige omstanders. In Rotterdam is een rapper opgepakt die een rol zou hebben gespeeld... bij de onrust in Tilburg gisteravond. De politie wist daar een massale vechtpartij te voorkomen. Vermoedelijk tussen aanhangers van de twee rappers. Een van die twee, rapper Boef, is nu opgepakt. De politie kreeg gisteravond telefoontjes van mensen... in het noorden van Tilburg. Daar liep een groep van meer dan 100 mensen met stokken over straat. Niemand raakte gewond. De twee rappers hebben wel met elkaar gevochten.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 Tot besluit het weer. Lokaal kan het 30 graden worden. Ook de komende dagen worden tropisch. En dat is bijzonder voor de tijd van het jaar, zegt Weerplaza. Het oude warmterecord van 29,6 graden op 13 september staat al bijna 100 jaar. Maar daar gaan we dus heel waarschijnlijk overheen. Dit was het NOS-journaal. FM. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de meeste plaatsen gaat het de goede kant op, behalve op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Blarikum en Muiden nog altijd 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A6 daardoor ook nog heel veel vertraging van Lelystad naar Muiden tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg 12 kilometer. Op de A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Knoopend Ouderijn 10 kilometer door een ongeluk.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 van u drie van Zandvoort op zaterdag. De zon schijnt heerlijk in Zandvoort. En uh, de temperaturen beginnen aardig op te lopen in de studio van CWM. Merk je het ook korter of niet? Nou, als ik naar jou kijk met je korte broek. Ja. <laughs> nou, dat is wel nodig hoor, bij dit weer. Ja, de Sky on Fire. U drie met daarin de volgende onderwerpen. Ja, we hebben om kwart over vier hebben we het uh, Formule 1 Pit Report. En we hebben om half vijf het dier van de week. En om kwart voor uh, vijf hebben we het gedicht van de dag. En we gaan ook nog praten met uh, iemand. En dan gaan we het hebben over zijn avonturen in Afrika. Oké, okay, maar dat is nog een verrassing. Dat is nog een verrassing. We weten niet precies wanneer, maar dat zal rond half, uh, half vijf gebeuren, denk ik. De ja, zo, zo meteen naar het volgende plaatje gaan we contact opnemen met Joop. Want SV Salford viert vandaag haar 75-jarig bestaan. En heel veel activiteiten daar op Duintjesveld. Waaronder de wedstrijd die om half vier is begonnen. De veteranenwedstrijd tussen Salford Meulen en Salford 75. Meer hoor je daar zo over. Van, uh, inmiddels alweer een uh, paar maanden geleden. Deze single van Kiko en Here for You. We schakelen live over naar Duitsersveld. Naar Jan Fris. Wat het is vandaag feest bij SV Zalfoort. 75 jaar. Het is inderdaad feest. inderdaad. Het is een uh, groot feest hier. En um, op dit moment is bezig uh, de wedstrijd tussen Oud-Zandelmeeuwen oud z 75. Nou, moet ik daar, zit ik daar wel heel veel vraagtekens bij en aanlangstekens, want uh, spelers, oud -spelers van Z75 spelen bij van Meuwen. en andersom is ook het geval. Huh? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat vind ik dan eigenlijk nog tot daar aan toe. Dat vind ik dan goed. Maar de scheidsrechter, die is partijdig. Ho, ho, ho. Marcel Schoor, oud-voetballer van uh, San Meuwen. oud profvoetballer zelfs, volgens mij. Die, uh, ja, die, die wilde gewoon een buitenspel niet zien van uh, Pieter Keur. Pieter Keur kon alleen uh, de kwal van uh, Z75 af Stormen. En uh, ja, er was een sluitje van een cent om de stand op 1-0 te helpen. Uh, tien minuten later was er dan aan de andere kant uh, Ferry Boom, die uit een uh, vrij onoverzichtelijke situatie de kon kreeg toegespeeld en kon uithalen. En toen was de stand gelijk. En dat is het nu ook. De heren speler gezien de leeftijd een twee keer een half uur. En dat is misschien wel net genoeg voor ze. Misschien zelfs wel iets te veel. En het is hier gaat gewoon heel gemoedelijk verder. U hoort bijna het sluitje niet van de van Marcel Schorel. En ja, één keer hebben we hem te weinig gehoord eigenlijk. Maar goed, uh, we hadden nog even over de koeien hebben. Ja, de koeien. Hoe is daarmee afgelopen? Ja, die hebben dus helemaal niks gedaan, hè? Nee, helemaal niks. Nee, hebben ze helemaal niks gedaan. En het begon ook een beetje vervelend te worden. Het publiek dat ging anders, iets anders doen. Het ging iets te eten en te drinken halen. En het werd steeds leger. En nu zijn ze juist in de trailer geladen. En om weg te We gaan naar hun eigen weiland. Ik heb geen idee waar ze... Ja, blijven, ze, ze niet voor de, blijven ze niet voor de barbecue vanavond? Nou, ja, Oh, het vlees moet wel even iets versterven. Maar goed, dat is weer, dat is weer technisch weer. En goed, eh, vanavond een feest. Een groot feest. Er komt een, een band uh, in de kantine. Uh, de kaarten zijn volledig uitverkocht. Het zal wel een ontzettend leuke bedoeling worden. Ik ga er niet aan meedelen. Deel, deelnemen, dat uh, gaat me net even te ver. Maar goed, ik ga nog wel even een half uurtje hier... van het uh, voetbal te samenhouden genieten. En uh, Sam 75, uh, 75 jaar uh, nog een keer toewensen. Uh, misschien wordt er wel 150 jaar, wie weet erop. Ja, zo meteen over... Uh, Twee minuten gaat de wedstrijd weer beginnen, Joop? Nee, die is al bezig. Net begonnen. Oh, die is bezig. Een halve minuut. Een vijf schop voor uh, San van Meeuwen. Een meter of, nou wat zal het zijn, uh, zes... Buiten het strafsofgebied van een Z75. Pieter Keur mag hem gaan nemen. Uiteraard, dat eist hij gewoon op. En die bal gaat er huizenhoog over. Ja, Keur is ook niet meer de keur die hij geweest is, natuurlijk. Hij is niet snel meer. Hij kan hem minder goed een bal vasthouden. Maar dat is allemaal logisch in de rente aan de leeftijd, natuurlijk. Hij is 58, volgens mij. En uh, ja, dan gaat het al niet allemaal meer zo soep. Hij wil het wel, maar dat lukt niet. Nou, en je voordeel ja, is in ieder geval dat er geen flyer liggen op het veld. Hè. Nee, nou. Ja, inderdaad. Is er liggen. Het is wel zo dat het geld het er niet uit waar die koeien gelopen hebben. Dat, uh, allemaal diepe putten erin. en uh, ja, Ik hoop dat ze dat weer kunnen herstellen. Uh, men is ervoor gewaarschuwd dat dat zou gaan gebeuren. Uh, men heeft daar uh, waarschijnlijk uh, misschien wel een truc voor... of helemaal geen aandacht aan geschonken. Want het ziet er echt niet uit. Het is verschrikkelijk. Maar goed, dat, uh, dat is voor later zorg voor de terreinknechten. En dat zijn dan de, over het algemeen de ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Jan, wil je de wedstrijd voor ons blijven volgen? Ik heb blij tot het eind, ja zeker. Oké, okay, nou dan gaan we je even voor vijf uh, uur weer bellen... en dan weten we wie de wedstrijd van vandaag gewonnen heeft. Ja, dat is een goed plan. Heel goed. Doe maar iets vroeger, want ze spelen een half uur. Hè? Twee ja, ja, ja, ja, maar we zitten ook nog met het gedicht van de dag... en andere onderwerpen, ja, okay. maar daar komen we wel uit hoor. Dit schrijf, schrijf je die maar lekker op. Oké, okay, toch zo Joop, dank je. Doei. En we schakelen live over naar Rio Fres. je hebt een doelpunt. Ja, zeker. En een doelpunt van de Stam van Meeuwen. Onze eigen Lucrom, Onze goede vriend en medestrijder voor een beter wereld. Dat was te volledig mis. De bal kwam bij een van de spitsen bij, van de Stam van Meeuwen. Ik kon niet zien wie het was. Maar ik denk Rob van den Berg. Dat durf niet helemaal te zeggen. En de stand is 2-1. Oordeel van Stam van Meeuwen. Ik mijn neken weer denken aan uh, Van Kessel Live. Ja, een aantal jaren geleden trad uh, Patrick Van Kessel met zijn bent op uh, in uh, Dalsee. dat nou, was goed, hè? Ja, dat, uh, dat was een geweldig optreden. Deed je ook dit nummer van de w Riders. de long train running. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is inmiddels uh, kwart over vier geweest. Tijd voor de pit reports bij CFM. Het nieuws uit de Formule 1 wereld, uh, Ja, dat gaat over de race van uh, volgende week in Singapore. Nou, met 13 overwinningen in 14 races... is het team van Mercedes nog dominanter dan in 2014 en 2015. En volgend weekend dus wordt de Grand Prix van Singapore verreden. En dat is voor Mercedes een lastig te nemen hoorde geweest de afgelopen jaren. Het team kwam niet alleen veel snelheid tekort ten opzichte van de concurrentie. Ook liet de betrouwbaarheid, zowel Nico Rosberg als Lewis Hamilton... al eens in de steek op het stratencircuit in de stad staat. Nou ben ik ooit een keer in Singapore geweest. Mm -hmm. En ja, dat is een beetje een geïmproviseerd circuit. Daar kan je ook niet echt goed inhalen. En het is gewoon heel lastig, want ja, het zijn allemaal bochtjes en allemaal straten. Want zo groot is Singapore nou ook weer niet. En het was daar verschrikkelijk druk. Ja, ja, ja. ja. En we lagen daar toen met een boot daar, en we konden niet eens een taxi krijgen. Nou, in ieder geval, voor Mercedes zat er vorig jaar niet meer in dan een vierde plek. En op flinke achterstand van winnaar Sebastian Vettel. Hé, hey, kansen voor Max. Ja, want daar heb ik ook nog nieuws over. Want Max, die gaat natuurlijk voor de overwinning in Singapore. De Grand Prix van Singapore kan weer een knaller van een race gaan worden. Het is een van de sterkere circuits voor de Red Bull Racing. En de Nederlandse Formule 1-held Max Verstappen vertelde dus dat hij verwacht dat Red Bull in Singapore weer kan strijden voor een overwinning. Max was onlangs te gast bij de ANWB waar hij diverse vragen moest beantwoorden. En zo kwam er dus ook een vraag over de Grand Prix van Singapore voorbij. En Max vertelde dus dat zijn verwachting een positief is voor het raceweekend in Singapore. Hij zei, Monza was erg lastig. Onze wagen kwam snelheid tekort op de lange rechte stukken. En in Singapore rijden we gelukkig op een stratencircuit. Dat is dan weer een voordeel voor uh, dat team. Mm -hmm. Waar je dus erg veel grip moet hebben op de weg. En dat hebben ze. Nou, gelukkig zijn er op het circuit van Singapore dus een stuk minder rechte stukken. En dat is weer ten nadele van het Mercedes-team. Verstappen gaat in Singapore minimaal uit van een podiumplaats... maar vertelde gistermiddag dat hij eigenlijk nog een groter doel voor ogen heeft. Een podiumplek is absoluut het doel... maar ik denk dat we meer naar de overwinning zullen kijken... dus hij gaat eigenlijk voor de eerste plaats. Hé, hey, kijk, dat is goed nieuws. En dat dat, dat Olaf, is heel goed nieuws. En dan horen we Olaf Mol natuurlijk weer op uh, radio en op televisie. En die man die doet het met zoveel passie, dat is Heerlijk, zo geweldig. Hè? En dan komt er natuurlijk weer een liedje van. <laughs> nou, ik ben nou. heel benieuwd... Dus volgende week weten we het, Cor? Ja, het zijn woorden die we dus allemaal ja. graag willen horen, erop. En uh, daarnaast is Singapore ook nog eens het meest slechte circuit voor Mercedes. En afgelopen jaar was het Duitse team dus ruim seconden trager dan de hele kop van het veld. En met de ontwikkelingsslag en ook de concurrentie die uh, uh, op dit moment aan de gang is... met een upgrade van de motor van, uh, van Red Bull Racing... is de kans dus erg klein dat Mercedes een groot gat kan trekken op de andere teams. En de kans is dus des te groter, dat max op het podium gaat staan. We yes. gaan het maximale eruit halen, toch? Daar is Singapore. Dankjewel voor het Formule 1 nieuws. En uh, uiteraard blijf voor de rest van de nieuwtjes ook gewoon lekker luisteren naar de radio. All Dit was ook weer zo'n grote bit uit de jaren 80. Die de ziel van Toto en een van hun mooiste, dat was Rosanna. Ja, zo dadelijk het dier van de week, die krijgen nog bij ons. Het gedicht van de dag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar in Zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Dua Lipa. ...voor de golfliefhebbers. Vandaag dag nummer 3 van het KLM Open. En uh, ja, Joost Luiten die doet het best wel aardig hoor. Gisteren stond hij op de tweede plek. De tweede plek. Op dit moment is het uh, P4 voor onze eigen Joost Luiten. Dat wat betreft uh, het KLM Open. Uh, ja, we hopen dat het weer uh, over een paar jaar hier uh, in Salvoort gaat plaatsvinden. Op de Kennemer natuurlijk. Ongetwijfeld. zeker. Je hebt een berichtje over de seniorenvereniging. Ja, ik las nog een uh, interessant bericht over de seniorenvereniging Zandvoort. En ik zal dan even uh, beginnen met het verhaal... hoe het hier in de, in de krant ongeveer gestaan heeft. Hè. Van ouder worden overkomt je. En als je daarbij een dosis geluk hebt... wordt het je gegeven om ouder worden te vieren. Mm -hmm. nou, op 1 oktober vieren de Verenigde Naties de Internationale Dag van de Ouderen. En op 7 oktober viert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Ouderdag. En één dag per jaar laat het Fonds Wensen van Ouderen in vervulling gaan... Geer en Goor bijvoorbeeld doen er ook al aan mee. En in Zandvoort gaat de seniorenvereniging Zandvoort... op zaterdag 8 oktober een oudere dag vieren. Nou, dat hoort onder andere in dat er een high tea in Theater de Krocht uh, wordt gehouden... met uh, allerlei sandwiches, soorten scones met jam en honing... cake, kleine warme snackjes en een glaasje advocaat... en liqueur met slagroom. Oh, ik, ik, ik, ik, ik begin al bijna trek te krijgen. Ja, je wordt ook al uh, oud. Ja, dus. ja, ja, ja, Ik mag al lid worden. Hè? Ja, is het zo? Is het zo erg weet je? Ja, ik volgens mij mag je lid worden als je boven de 50 bent. Want dat okay. is een 50-plus vereniging. Maar nou, ja. nou, je moet in Zandvoort wonen. En nou, dan nog even, dan woon ik hier weer in Zandvoort. En dus op zaterdag 8 oktober voor uh, 60 geïnteresseerde 50 plus Zandvoortse inwoners wordt er een uh, wel, warm welkom geheten. Ja, dat staat hier een beetje raar. Maar met een bijdrage van slechts 57 word je dus op de gastenlijst gezet. En de plaatsen moeten dan wel gereserveerd worden, mm -hmm. want het loopt wel storm. Nou, de Zandvoortse Oudere Dag vieren met DSVZ een kans om kennis te maken met de vereniging. Netwerken met dorpsgenoten, informeren over de vele activiteiten die de seniorenvereniging allemaal te bieden heeft. Nou, de seniorenvereniging heeft inmiddels zo'n 650 leden in Zandvoort en omgeving. En meer dan 60 vrijwilligers die staan dan garant voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Zoals gezamenlijk bezoeken van musea en theatervoorstellingen, stadswandelingen, uit eten, britsen en klaverjassen, noordelijk Wandelen, dagtochten, meerdaagse reizen, modeshows... zwemmen, fietsen, biljarten, feesten, bing op middagen informatiebijeenkomsten, cinema-nostalgie... En... Ga je nog even door? <laughs> het is wel veel wat ze doen. Het te is wel veel leuk. om op te noemen. Nou, ik ben nu bij het einde, maar okay. <laughs> het is wel <laughs> heel erg leuk. En uh, ik zou zeggen... grijp de kans om lid te worden van de seniorenvereniging... boven de 50 mag je er lid van worden. En ik heb er voorgenomen, Rob. Ja. Als ik weer de volgende maand in Zandvoort woon... Want dan Word jij lid. Dan ga ik lid worden van de senior-orde-vereniging. Hey, heel goed. In oktober trouwens krijgen we ook een mooi feest hier in Zandvoort. Voor de Zandvoorters en alle bezoekers. Oh. Ja, 100 Casino Zandvoort bestaat dan namelijk 40 jaar. Hocker. En dat gaat heel groots gevierd worden. Ik weet al wat er gaat gebeuren, maar ik mag toch niks zeggen, want er wordt begin volgende week bekendgemaakt. Duizend euro voor iedereen is antwoorden. Hou het in de gaten, <lacht> hou het in de gaten. Maar het wordt echt een geweldig mooi feest. Zo op een Badhuisplein, dat ga ik wel verklappen. Dus hou het in de gaten, we gaan het bekendmaken op onder meer ons CFM app Ik hoor, je zit weer te dik aan de paaldons bij deze paat. Cultus one ervan. Ik moet meteen denken, mijn paaldons weer. Ja. ja, dat dacht ik al. Cultusjes van ervan. van, de gouden oude single inmiddels van Lopper. Drie overal vijf, het dier van de week. Ja, het dier van de week is deze keer Bailey. En het, uh, is, Bailey is een leuke jonge dame van ongeveer twee jaar. Nou, twee jaar geleden is. Of uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Bailey is in het voorjaar bij het asiel binnengebracht. samen met haar twee kittens. Al was het even verkeerd. En haar kitten zijn inmiddels het huis uit. en nu is ook zij op zoek naar een leuke woning. Ze vindt de andere katten op de afdeling van het uh, dierasiel niet zo heel erg leuk. en dus mm. is op zoek naar een huis zonder andere katten. maar wel met een tuin waar ze lekker in rond kan struinen. Naar mensen toe is ze erg lief en aanhankelijk. en ze is ook nog heel spels. Bent u dus op zoek naar een leuke en makkelijke kat en heeft u geen andere kat in huis... komt u dan snel naar uh, het dierenasiel in Zandvoort en maakt kennis met Bailey. Nou, als u nog wil weten welke andere kattenhonden en tegenwoordig ook allemaal konijnen in het asiel verblijven... dan kunt u kijken op de website www.dierentehuiskennemerland.dierenbescherming.nl. Als u wilt bezoeken, het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot en met 4... en eventueel te bereiken op het telefoonnummer 023 5713...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 dat we weer naar Joop overgaan. Joop, heb je een doelpunt? Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Nou, ga je gang. Ik, niet, ja. nou, ik heb geen idee of ik al in de uitzending ben. Ja, je bent meteen ja, in de uitzending. Een, een, een foutieve terugspelbal van een van de heren van uh, uh, Z75 uh, kwam uh, heel heel snel erbij als de kippen en kon makkelijk Lucron verslaan. Stand is uh, 3-1 voor Stam en we hebben nog een minuut of 4-5 te spelen. Dankjewel, Joop. I'm 65. And I'm Het is 8.30 voor alle vijf. We hebben aan de telefoon Jan van der Meer. En dan gaat het over de geluksroute die dit weekend plaatsvindt. Goedemiddag Jan trouwens, welkom. Ja, dank je, goedemiddag. Ja Jan, wij, wij zagen op de geluksroute.nu website... dat jij daar ook je had opgegeven over jouw grootste geluksroute... dat het in Afrika allemaal ligt. En toen dacht ik van ja, Jan van der Meer, die ken ik natuurlijk al een tijdje. En ik, weet, ik wist dat jij daar in Afrika wat deed. En ik weet dat ongeveer wel. Maar ik dacht, nou, we bellen je even op. Wat is ja. nou voor jou typisch een geluksroute in Afrika? En denk ik van ja, dat is leuk dat jij dat zelf zegt. Dus ja, vertel. Ik, ja, ieder mens die uh, ergens iets anders, uh, iets kan betekenen voor een ander, kan dat ook in een ander land doen. En uh, zeker als je gepensioneerd bent, dan kun je daar gewoon heel lang zitten... en uh, zoveel mensen gelukkig maken met jouw kennis van wat dan ook. En dat is enorm fijn om te doen. En uh, er lopen in die landen miljoenen kinderen zonder ouders rond... He, want uh, ieder land daar heeft zo'n 2 miljoen orphankids en dat is echt verschrikkelijk. Maar die mensen die die kinderen begeleiden en opvangen in uh, allerlei projecten, ook omdat die kinderen vaak dan geen eten hebben, geen drinken, uh, geen toekomst. Uh, nou, die mensen die hebben steun nodig op internet. En dat doe ik dan. Dus met fotografie, met video en met uh, mijn marketingkennis geef ik ze dan uh, instructies uh, wat ze moeten doen op internet om anderen uh, te contacten die uh, organisaties hebben en die hun ook kunnen sponsoren. Daar komt het een beetje op neer. Ja, want het is natuurlijk wel heel bijzonder dat jij daar in Afrika dan terecht bent gekomen. Ik heb begrepen uit uh, het hele verhaal dat het in Oeganda voornamelijk uh, gebeurt of heb ik dat mis? Ja, nou, ik zit de laatste jaren in Oeganda... maar ik ben begonnen ooit met video-safaris in Zuid-Afrika. Toen werd ik fotograaf voor American Express Travel Brochure... dus ik heb heel veel mooie plekjes gezien en hotels bezocht... En daarna ben ik gedruppeld in Swaziland... in uh, fantastische uh, uh, uh, de hulp aan andere mensen die de hulp zo hard nodig hebben van jou. En ieder mens met kennis die doet het beste in zijn leven om die te delen met anderen in de wereld. Dat is zo fijn om te doen. En ik denk dat je dan veel prettiger dood gaat, uiteindelijk, uh, als dat je alleen maar aan jezelf zit te denken de hele tijd. Ja, nou dan ben ik het helemaal met je, met je over eens. En, uh, maar je ja, hebt natuurlijk hier nog een zaak. En hoe, hoe combineer je dat dan? Want je bent toch best wel vaak lang weg. Nee, ik ben, uh, ik ben gepensioneerd uh, mannetje. En um, ik ga heerlijk uh, gewoon weer... Um, nou, minimaal zo'n halfjaartje ga ik richting uh, Oeganda dit keer. Maar misschien dat ik dan ook nog weer terechtkom in Rwanda of in Kenia... Of Tanzania zelfs, want het ligt allemaal zo'n beetje bij elkaar, bij elkaar rond het grootste meer van Afrika, wat ook aantrekkelijk is. En dat is uh, uh, uh, fantastisch om daar te zijn, echt waar. Kan ik je van harte aanbevelen en iedereen die denkt van nou, ik wil ook wel eens mijn kennis op een bepaald gebied gaan delen met een ander. En uh, ja, dan, dan kom je erachter dat je daar zo ontzettend veel mensen gelukkig mee kunt maken die andere mensen willen helpen. Dus dat is het fijnste om te doen in je leven. Echt waar. Ik, het is een van de mooiste momenten in mijn leven als ik dan weer te horen krijg van iemand. God, dat wist ik niet en dat wist ik niet. En ook oh, bedankt Jan en fantastisch. En uh, nou, en, en daar maak je dus zoveel vrienden mee. Dus ik heb op Facebook al meer dan 3000 vriendjes uit Oeganda. En uh, allerlei projecten die ik help. Ook Nederlandse projecten. Dus ik ben ook uh, uitgezonden als PUM. Uh, Nederlandse videomarketing expert. En ik ben ook uitgezonden als, uh, uh, uh, als filmer voor tools to work. De, alle de oude naaimachines die gaan ook uh, uit, uit Nederland gaan ze allemaal naar uh, Afrika toe. En daar uh, worden andere mensen gelukkig gemaakt... om met, uh, met een oude naaimachine, zo'n oude Singer naaimachine... Om daar, andere, om daar geld mee te verdienen uh, aan kleding maken... Of uh, Nederlanders die gaan daar ook naartoe als uh, volontier, als vrijwilliger... om die naaimachines te leren repareren. Want als zo'n ding kapot is, dan kun je ook niks meer doen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de oude fietsen van, van de NS... Dus uh, bij de spoorwegen kun je fietsen huren... maar die hebben laatst de fiets vervangen. dan gaan al die oude fietsen gaan weer richting Afrika. Niet alleen naar Oeganda of wat dan ook... maar ook uh, naar, naar de westkant. Hè. Ik zit dus in de oostkant van Afrika. Maar de westkant, er is ook veel te doen. Maar de oostkant is voor mij makkelijker... want ik spreek niet zo goed Frans maar, en, en dat soort talen daar. Maar uh, in, in uh, Oeganda en Kenia, het is allemaal Engels. Zelfs de kinderen leren gewoon Engels op school... Ja. En ze houden ook van Engels voetbal. Dus nee, er is ontzettend leuke dingen te doen daar zo. En Walt Disney die heeft deze maand voor het eerst een nieuwe film uitgebracht... met een meisje die uit een sloppenwijk komt, die 15 jaar is... en die nu zeg maar wereldkampioen Schaken is van alle kinderen van een leeftijd van 15. En hoe komt het nou? Nou, ze kreeg les van een ander kindje weer in Schaken. Maar dat betekent nu dat die hele sloppenwijk daar allemaal is bezeten van Schaken... Nou, ook weer heel leuk. En dat brengt Jan dan weer op het idee van... God, andere kinderen met andere uh, kwaliteiten... Die kun, die kun je ook wel eens vastleggen op video. En dat gooi je dan weer op internet. En voordat je het weet, ontstaat er weer een ripple-effect... en komt er misschien weer iets moois uit. Dat heb ik ook gedaan met oude mobieltjes. Dus alle luisteraars die nog een oud mobieltje in de kast hebben liggen... breng ze even langs mij uh, op de passage. Zandvoort TV, u weet, uh, ik zit hier ook al jarenlang. Met de uh, cursussen heb ik altijd gegeven... Maar nu neem ik dus allemaal oude spullen mee. Oude laptops, uh, mobieltjes, telefoontjes. En die gaan naar leraren daartoe die dat, nog, die dat alleen maar kunnen aanbidden. En uh, ik maak daar een foto van. Ik zet het op je pagina. En dan ben je ook weer gelukkig. Want dan zie je zo'n kind daar in, in, in Oeganda met jouw mobieltje uh, werken. Hè, waardoor hij ook een beetje toekomst heeft in, uh, in het land. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, uh, Jan. Uh, morgen september de 11e. 12 uur kunnen ze bij jou terecht. Tot ja. een uur of twee. Ja. Ja, en ze, iedereen is van harte welkom. Uh, er komen ook mensen die uh, ook al een keer in Afrika geweest zijn... en die willen ook weer terug, want het is echt een land wat je hard pakt. Of je nou begint in Zuid-Afrika of in het Oosten. Het is fantastisch daar zo. En ik kan daar heel veel over laten zien en vertellen... want ik kom er zowat ieder jaar al de afgelopen 20, 30 jaar. Ja. Dus uh, het, is, het is echt te gek. Het is echt helemaal te gek. Jij moet er ook eens naartoe, hoor. Nou, ik ben al een keer in Zuid-Afrika geweest... en ik ben ook in equatorial uh, Guinea geweest... En, uh... Uh, nou, ik had het heel nee, het is alleen maar Frans. Sprak bijna niemand Engels. Maar ja. het, uh, het, het, ik vond het wel een heel apart, uh, mooi continent. Ja. Met maar echt... je kunt dus ook jouw skills op Skype delen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, uh, de, de, de techniek gaat zo snel veranderen. Dat zit, ik zit dit nu, wat jij nu doet daar in een studio... waar je geluid hebt, dat doe ik hier nu met Skype. Uh, of met, uh, met Facebook doe ik het live. Dus als jij even zwaait, dan sta je ook live op internet. Zwaai is. Ik Hallo? Oh nee, dat komt even later door dan zeker. Ja. <laughs> nee, maar ik film, ik film het beeld wat ik dus nu zie van jullie. Alleen het beeld loopt wat achter. Het lijkt wel weer bevroren of zo. Nee, jouw handen bewegen wel. Ja. Oh ja, nou kijk je. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Jan, in ieder geval hartstikke bedankt voor... voor... Dat zit dus op stand voor tv. Maar op Skype kan je dus ook connecties hebben met Oeganda. Dus dan kun je ook jouw skills uh, delen. Ik ga dat zeker eens uh, doen, want ik vind het allemaal heel interessant wat je doet. Nou, omwille van de tijd uh, moeten we naar het volgende onderwerp zo meteen. Ik hoop dat er een hoop uh, mensen langskomen morgen bij jou, tussen 12 en 2 op de passage. En ja. uh, ik vind het echt een heel apart onderwerp: Geluksroute in Afrika. En ik, heel hartelijk. Uh, ik hoop dat je dat nog heel lang kan doen. En ik hoop ook nog een keertje dat samen met jou te kunnen gaan doen. Nou, beslist komen. Want ik heb zelfs al een hotel... wat mij gewoon niet meer los wil laten daar zo. Dus ik, ik slaap voor niks, ik eet voor niks, ik drink voor niks. Ik moet alleen die ticket op uh, opsparen met mijn oude dagpensioentje. En uh, dat is slechts uh, kleine 400 euro. Nou, voor dat is e nog wel te overkomen. Uh, als... Ja, mooi. Jan, ik zou zeggen, heel veel succes verder. En ik hoop dat er echt morgen heel veel mensen langskomen... die allemaal ideeën ja. hebben en jou wel helpen daarbij. Ja, kom jij ook maar morgen... Ja, dankjewel. Dankjewel, Jan van der Meer. Free, Nels en Mandela, free. de route bij Jan van der Meer. Iedereen is uh, welkom van 12 tot 2, hè, Cor? Ja, dat klopt. En neem je oude mobieltje mee, want daar in Afrika zijn ze daar enorm blij mee. Je hoort, uh, Free Nelson Mandela achteraan, En dat betekent dat, uh, dat we iets later zijn met het gedicht van de dag. Maar hij gaat er wel aankomen, hoor. Hier is het gedicht van de dag met Cor Draaien ditmaal. Ik wil alleen zijn met de zee...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 Naar mijn zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen en daarna zal ik verder gaan. En de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan. Was getekend. Toon Hermans. Een mooi gedicht van onze eigen toon. Ja, het uh, gedichtje Zee dat komt uit het boek Verzamelde Versjes van, uh, van Toon Hermans. En het is in 1997 verschenen bij de boekerij. En ik vind het altijd leuk als ik hier dan zit om een gedicht te nemen. wat over onze omgeving gaat: de zee, de duinen. En als ik het niet kan vinden, dan schrijf ik er zelf alleen. Ja, ja, ja. Maar ik, dat vond ik. Deze, <laughs> ik vond deze gisteren op internet. En ik dacht, nou, dat is echt een mooi, leuk. Gedicht. Het gedicht De Zee van Toon Hermans. Je hoort hem bij Stanford op zaterdag. En hier is De Zee. Na het gedicht van de dag van uh, Toon Hermans. Het gedicht De Zee, hoorde je De Zee, inderdaad ook weer. Een single van Treintje Oosterhuis. Ja, we gaan weer uh, naar Joop van der Want Joop, jij hebt uh, vanmiddag uh, de wedstrijd van de veteranen gevolgd. Veteranen ja. Salford Meeuwert tegen Salford 75. Zeg maar de, uh, bijna de uh, pensioengericht. Oké. <Okay. hijen> <hijen> <hijen> Hoe ging je daar? Hoe ging je daar? Uh, ja, gemoedelijk. Het uh, tempootje was uiteraard ook een uh, na van hand. Uh, dat kan hij ook niet anders. En, uh, ja, het waren toch nog een paar die echt met kop en bovenuit staken. En met name uh, Robbie van den Berg, erg snel nog steeds. Uh, Bobby Brune, ook uh, erg snel. En uh, Raymond Hulske. Ja, er zijn nog jonge knullen in feite. Er uh, zijn nog geen 50. Nog lang geen 50 moet ik dat zelfs zeggen. En die, die, uh, ja, die, die, die zijn dan te snel voor de tegenstander en dat maakte net een behoorlijk verschil moet ik nou eigenlijk zeggen um, voor de rest is het allemaal uh, gemoedelijk verlopen natuurlijk, Eén grote fout van de arbiter dat blijf ik zeggen, en hij wilde het, wilde het niet, om. iedereen had, zag het en, en zei ook dat het inderdaad een uh, fout van hem was Pff, maakt niet uit, vanavond is er nog een feest, een groot feest een levende muziek in de kantine van SV Zandvoort en uh, maandag is de officiële receptie waar de uh, wethouder bij, haar, uh, bij uitgenodigd is en die krijgt een, een speciaal Boek uh, overhandigd. Een, een, een herdenkingsboek uh, mm -hmm. over de jaren heen, dus 75 jaar uh, voetbal in Zandvoort, maar dan uh, zonder TCB erbij. En dat wordt uh, dat me dan overhandigd maandag. Ik heb al een blik mogen werpen en het is echt een van waard. Absoluut. Goed, wat dat is maandag. Dan uh, is de officiële gedeelte... Uh, vandaag is er nog een feest tot uh, de kleine uurtjes. Dat zal waarschijnlijk wel een uur of een, half 2 worden. En dan is het feest voorbij voor de... Dus een Normale Zandvoorter. Uh, Z-75. Uh, nee, S-V-Zandvoorter moet ik zeggen. En uh, dan gaan we gewoon weer verder. Volgende week uh, speelt Zandvoort uit uh, bij Ufo. Daar zullen ze flink moeten winnen om uh, dus te laten zien dat ze... Uh, toch uh, wel voor, die kamp voor de kampioens opgaan. Uh, dat is over een week. En vandaag is er nog een feestje eigenlijk. Nog even voor de luisteraars. Wie heeft de wedstrijd van vandaag eigenlijk gewonnen? Um, Z75 heeft hem niet gewonnen. Niet gewonnen. En hoeveel is het geworden? 3-1 voor Stam 3-1. Oké. Jap, dankjewel. En uh, ja, jij hebt lekker genoten vandaag van uh, alle activiteiten daar. En uh, ja, het feest, feest gaat nog tot in de late uurtjes door. Hele dag buiten geweest. Lekker. Heel Heerlijk. Goed. Dankjewel en een heel fijn weekend. Uh, is goed. goed. Uh, Oké, okay. hoi. hoi. Dat was uh, Jouw fris zit erop, uh, Cor. Hé, eh, verdorie. Ja, ja, ja, de tijd vliegt voorbij. Een doorgaan. Dank, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Wij gaan daarop. En uh, geniet van je lekkere zaterdagavond. Ja. En wij moeten binnenkort uh, bij het gaan kijken, toch? Ja. ja. ja, ja Oké. Okay. Ik moet ook Korten. yoga gaan doen. Uh. Yoga. Ja, dat hoor ik ook vanmorgen. We moet eten bij uh, Korsdag. Uh, je krijgt de druk. <laughs> Succes. Dank je. Hoi. Grumble, give a whistle. And whistle help things turn out for the best. I...